Het van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dikter haak met het NOS journaal. De Vlaamse nationalisten en de Franstalige socialisten zijn de grote winnaars geworden van de Belgische parlementsverkiezingen. De Nieuw-Vlaamse alliantie, de NVa, die streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen, boekt een enorme winst en gaat van 8 naar 27 zetels. Andere grote winnaar van de verkiezingen, de Waalse partij Socialist, Socialist, is fel tegen opsplitsing van het land. Vlaamse en Waalse winnaars zeiden gisteravond dat ze wel met elkaar willen samenwerken. Informateur Rozentaal begint vanmorgen met zijn werk. Hij praat vandaag met de fractievoorzitters van de partij in de Tweede Kamer. Rozentaal, die in de Eerste Kamer de VVD-fractie leidt, heeft van de koningin de opdracht gekregen om de mogelijkheid te onderzoeken voor een kabinet met de VVD en de PVV.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 De drie zijn bevrijd bij een operatie van het leger in het Oerwoud op enkele honderden kilometers ten zuidoosten van de hoofdstad Bogota. Bij het stadion van het WK Voetbal in Durban is gisteravond gevochten tussen personeel van het stadion en de oproeppolitie. Enkele uren na de wedstrijd Duitsland-Australië protesteerden zo'n 100 stewards en beveiligers in de parkeergarage onder het stadion tegen hun lage loon. De oproeppolitie joeg de demonstranten de straat op. Daarbij raakte één demonstrant gewond. De NOS zet het stadiongeluid bij WK-wedstrijden zachter. Veel mensen hadden geklaagd over de herrie van vuvuzela toeters tijdens de wedstrijden. Regisseurs en geluidstechnici hebben nu opdracht gekregen het stadiongeluid zachter te zetten. Het weer bewolkt en overwegend droog. Vanmiddag meer beopklaringen. Maar in het zuiden kan plaatselijk een bui vallen. Het wordt 17 graden op de Wadden en 21 in Limburg. Komende dagen meer zon en oplopende temperaturen. Dit was het, NOS.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 Ja, laten we maar hopen dat we gaan winnen met het WK-voetbal. En bij dit plaatje komen we al helemaal in de stemming. Ik zie die oranje leeuw al op een auto. En je kent hem wel van de reclame, Albertje. Sterker nog, ze zitten al in de studio. Ja, ook daar nog. Met Toeters en al. Oh my god. Nou CFM is er helemaal klaar voor. Vooruit de oranje studio van CFM is dit Sanford op zaterdag. Voor Zandvoort en de regio. Je kan hier bijna niet meer lopen, Albert-Jan. Van alle vlaggetjes, toeters en weet ik veel wat. Ben ik, blij dat rood, ben ik al blij dat ik heb, dus doe ik niks meer aan te doen. Nee, dat bedoel ik. Nou, goedemiddag, goedemiddag luisteraars en uh, goedemiddag Albert-Jan. Daar zijn we weer. Rob, luisteraars. Ja, wederom drie uur live ZFM vanaf het uh, Gasthuisplein. En Maurice deed goed, hè, tussen twaalf en twee. Die was met acht dingen tegelijk bezig. Ja, jongen. nou, applausje oh, daarvoor. Nou, gedaan hoor. Helemaal goed. Want als u nou op Text TV kijkt. Dan zult u onder zoveel minuten een, een leuke demofilm uh, voorbij zien komen. Met uh, ja, de, auto, de auto van Vettel. Mm -hmm. Die morgen achter de pressant gaat geven. En dan, dan gaat hij naar Scheveningen. En dan rijdt hij verkeerd en dan gaat hij naar Scheveningen. Oh my maar god. god. Uh, daar komen we natuurlijk <laughs> straks uitgebreid op terug. Op, uh, op de Formule Masters. Uh, na, daarnaast natuurlijk onze vaste onderdelen zoals daar zijn. De evenementenagenda. De circusfilmagenda. Om half drie gaan we ons met een, onze enige echte Weerman bellen. Lex van der Hoor. ...gaat ons vertellen of het allemaal zo mooi blijft... ...en hoe het er in de komende week uit gaat zien. Uh, we hebben natuurlijk ook nog verkeersmaatregelen dit weekend... ...maar daar ga ik het niet over hebben. Maar volgende week is er wel een probleem met de Zandvoortselaan... ...gaan we ook even bij stilstaan. Als het goed is komt Ger Groenendaal nog even langs... ...van het mainstream jazz combo. Uh, ja, en natuurlijk uh, uh, veel meer nieuws, maar veel attentie natuurlijk ook voor de GP Masters. Vanaf het uh, circuit, Willem van Dezen is daarvoor uh, voor ons aanwezig. Ja, gaan we daar vandaag ook al uh, even naartoe? Tuurlijk, wat denk oh, jij dan? Okay. Helemaal helemaal. Zo dadelijk uh, Willem van Dezen. En uh, ja, nog veel meer autosportnieuws bij CFM over de Masters. Maar eerst natuurlijk. Muziek, muziek. Hier is Pump Up The Jam van Technotronic.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 the jam.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 fm Race Radio, Pit Report. Ja, momenteel uh, geen live verbinding met circuit zo voor Dat Gaan we uiteraard uh, in de loop van deze uitzending wel doen, maar wel het uh, race nieuws met Albert-Jan. Ja, want uh, ik kan momenteel onze verslaggever op het circuit niet bereiken. En uh, als u mijn verhaal volgt, dan zult u zometeen ook uh, weten waarom ik hem niet aan de telefoon kan krijgen. Nou, u weet het natuurlijk al, het is gisteren allemaal al, erg, al begonnen. De RTL GP Masters of Formula 3. ...zijn gisteren al begonnen met de nodige kwalificatiewedstrijden en races. En vanmiddag staat er natuurlijk de, het hoofdprogramma... ...nummer de, de kwalificatie van de F3. En die gaat om 20 over 3 van start. Maar voor die tijd hebben we ongetwijfeld al contact met Willem. En waarom kunnen wij geen contact krijgen met Willem? Want naast het grote programma wat Red Bull heeft georganiseerd op het Cicri... ...organiseert Red Bull ook een carfight... Kartfight. Dat wil zeggen dat is uh, een onderdeel van een zeer omvangrijk en voor veel voor de racefans smakelijk programma, waarvan de masters of Formule 3 uiteraard de hoofdschool tol vormt. 25 rijders uit 15 landen en afkomstig uit de Euroseries, Formule 3 en het Brits Formule 3 kampioenschap gaan strijden voor een plek op de erelijst. Daarop prijken al coureurs die later naar de Formule 1 doorstoten, zoals de eerste winnaar David Coulthard en de huidige generatiegenoten Lewis Hamilton en Nico Hunkelberg. Wat is er nou aan de hand? De energiedrankenfirma energie is tijdens de jubileum editie van de 20e Masters toch al prominent aanwezig. Niet alleen vanwege de komst van Vettel, maar ook met de opzet van de Red Bull Kart Fight. Via een landelijke competitie mochten de beste kandidaten uit elke provincie, die daar dus, elke provincie uh, wie de snelst was op de kartbaan, hun kunsten vertonen morgen aan Vettel. En vandaag zijn ze natuurlijk al druk aan het oefenen. Uh, en... Ja, ze hebben zelfs vandaag de kwalificatie, dus wie mag er morgen gaan racen? Wie, waarom... Daar gaat het om vandaag. Daar gaat het al vandaag om. En waarom kunnen we Willem van Densen niet aan de telefoon krijgen? Omdat Justin van Densen, meedoet. Juist. En onze... de achternaam verraadt het al. En... Familie van. De zoon, zijn zoon. De zoon van, ja, hij doet ook mee. Dus vandaar dat we Willem nu niet aan de telefoon kunnen krijgen. Want ze zullen druk bezig zijn met de kwalificaties. En hij zal ons natuurlijk straks echt weer bij gaan praten. Momenteel is er de HDC Dutch GT4 race aan de gang. Een race, er is al de tweede race en die gaat over 25 minuten. Maar daarover straks natuurlijk veel en veel meer met Willem. En hier is weer watse muziek. Hier is Canaan en de Waving Flag. We komen eraan in Zuid-Afrika en we gaan die cup gewoon pakken Albert John. Kwartfinales. Ja, dat gaat niet helemaal lukken. Nederlandertje pesten en Sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar. Ja. You Nou, we hebben goede temperaturen en een lekker weekend uh, hier in Zalvoort. Gaat helemaal goed komen, denk ik. De Masters en mooi weer, druk ja. op het strand. Maar nog even, we proberen Lex al de, onze weerman te bellen, maar die, uh, die laat het even afweten. Ja, Lex, als je ons uh, zo dadelijk even wilt bellen. We hebben eerst even iemand anders, Ger Groenendaal in de studio. Goedemiddag, uh, Ger. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag. goedemiddag, Albert Jan. Goedemiddag, Ger. Uh, goedemiddag, luisteraars van CFM. Wat ga jij morgen doen? Uh, nou, ik ga morgen spelen. Waar? Op het... Uh... Of in het muziekpaviljoen op het, ja. uh, op het plein. Het is de eerste keer voor ons. We hebben dat nog niet gedaan. Dus het is een uh, première voor ons. Zo, ja. kan wel erg leuk worden, hoop ik. En zeker als het mooi weer is, dan, uh, dan verwacht ik eigenlijk wel veel publiek. Hoe, uh, hoe is het zo tot stand gekomen? Hebben jullie het initiatief genomen? Om... Nee, nee, ik heb het initiatief een keer genomen toen het pas open was. Toen heb ik dus, uh, inderdaad, uh, werd er toen een oproep gedaan in de krant, dacht ik. Om uh, te reageren, om te spelen daar. En daar heb ik op gereageerd. En daar heb ik eigenlijk nooit wat van gehoord meer. Oh. En nu, dat was het uh, bijzondere leuke van het verhaal. Nu ben ik dus uh, benaderd door Mieke Tapen. Uh, of tape, uh, tape oh. geloof, Mieke Tapen. Die dat uh, verhaal eigenlijk allemaal behandelt. Ja. Yeah. En ik zeg, uh, hoe kom je nou eigenlijk aan mijn adres? Dus ze zegt, nou dat is heel vreemd. Ik ben achter jullie gekomen via een... Uh, een te huis waar wij we wel eens optreden in Amsterdam. Het is, okay. is onbegrijpelijk. maar. Dat is een omweg ik ben Zandvoorter met een Zandvoortse met band. En uh, we zijn benaderd via een, <laughs> een relatie van ons die we hebben in Amsterdam. Oké, okay, maar goed. Dus maar ja, goed even, even zo goed uh, vrolijk en leuk. Dus uh, we doen dat even goed. Dan gaat het niet doen. Maar uh, we stonden wel verbaasd dat we op die manier uh, in de belangstelling gekomen zijn. Ja, je hebt een topweekend uitgekozen natuurlijk. Hè? Ja. Heel veel toeristen in Zandvoortse. En dan ga je morgen optreden. En wat ga jij voor muziek brengen morgen, Ger? Nou, wij brengen dus in hoofdzaak eigenlijk wel de, de, de, de oude Evergreen's zoals All of Me en Bye Bye Blackbird, on My Mind en uh, noem maar op. Hè? Een lekker zonnetje en dan uh, een lekker zonnetje. Dus we kunnen lekker hier liggen staan waarschijnlijk. Hè? Geen uh, hagelsneeuw en regen, zoals we dat wel eens uh, mee kunnen maken, maar. Moet goed komen morgen. Speel je met een combo morgen? Of, uh... Uh, we spelen morgen met, uh, met z'n zessen. Ik zal zes. even aankondigen wie het zijn. Het is uh, onze zangeres Monique van Doornerveld, haar man op de bas, Pieter. We hebben Rob Rothschever op de keyboards. Alwinder uit de drums. Peter de Gelder, onze befaamde fibrofonist, is er ook bij. En ik ben er dan uiteraard zelf bij op de saxofoon en ook een beetje zingen. Geweldig. Dus... Hoe laat begint dat? Uh, begint om half twee. Ja, ja, oké. Okay, ja. Overjan uh, krijgt even telefoon. Begint om half twee en uh, je speelt ja. de hele middag door, uh, tot, uh, tot vier uur, hè. Om half twee tot vier uur. Dus tot vier ik, uh, uur. Er zal wel een kleine pauze tussen zitten, dus. Oké, okay, en uh, de muziek uh, is uh, geschikt voor uh, iedereen? Of, uh... Ja, iedereen die het horen wil is het geschikt het is voor. Het is gewoon lekker en helemaal, helemaal gratis. Het is helemaal gratis. Het hoeft niet voor betaald te worden. Dus dat okay. kan helemaal leuk worden. Okay. Dus om half twee ga je beginnen. Half twee, ja. Half twee tot, uh, tot vier uur. Sorry ja, hoor, dat was een weerman. hè waarschijnlijk. online. ja. Hij belt zo meteen weer. Oké, okay, helemaal goed. De verbinding is niet optimaal. Dus, dus, goed, waar nee, okay. Half twee morgenmiddag. Half twee tot Toegang vier uur. gratis. Toegang gratis. En lekker zonnetje erbij. Lekker beetje ja. evergreens. Swingende muziek. Ja, dat doen we. Lekker sfeertje. Trouwens, jij weet het. Jij, kan het, jij hebt ons niet meerdere keren gehoord. Dus ja. uh... Nee, een aanrader. Dus, heel okay. gezellig Wij zijn er morgen Goed in het centrum hartstikke leuk. van Zandvoort Veel ah, plezier Oké, okay, dankjewel uh, Jongens, voor, voor de gelegenheid dan. Dat we uh, dit even, even mogen aankondigen en Geen probleem tot Leuk dat okay. Dankjewel Gert tot morgen morgen, tot morgen dus vanaf half twee In de muziekpavillon hier in Zandvoort Jij Zo droom ik dat jij En niet meer zal zijn Dat ik alleen ben Alleen en heel klein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 En twee. Ik neem wat voor je mee, een bosje rode rozen Ik ben van jou, jij van mij, allebei Fijn door het leven, een paar zijn en zijn En voor het weer van vandaag en de komende dagen gaan we snel over naar Lex van Ooren Vanaf het strand, hè He Lex? Goedemiddag. Ja, vanaf het strand, maar... Ik, we hadden een probleempje, Rob. Uh, ik denk dat die provider waar ik bij zit dat die een beetje overbelast is. Oké, okay, ja, we konden je heel slecht bereiken. Ja, dat dus, uh... is een beetje onbereikbaar. Nou, gelukkig uh, gaat het nu helemaal goed, uh, Lex. Ja, het vanwege uh, de drukte natuurlijk, uh, Rob. Ja, want het is uh, druk op het strand, zeker hè? Het is uh, mierenhopen, jongen. Jongen, uh, jongen, maar wel onwijs gezellig natuurlijk. Ja, heel gezellig, ja, heel gezellig. Maar ja, blijven we dat de komende dagen houden. We gaan het graag van je horen, Lex. Nou, in ieder geval, vandaag blijft het, uh, blijft het zonnig. En er staat boven land een zwakke oostelijke wind en aan zee staat een, een, een verfrissend zeebriesje. Dus zeer, zeer aangenaam mag ik wel zeggen. De, de die komt uh, op het strand uit on ongeveer 23 graden. En het dorp zal het misschien nog wel wat warmer worden. Dus dat ziet er voor vandaag ziet het er heel goed uit. Super. Uh, morgen, ja dan, uh, we krijgen last van een thermische laag. Wat zich boven Frankrijk, Frankrijk aan het ogenblik aan het ontwikkelen is. En uh, daardoor krijgen we ja, een, een storing naar ons toe morgen. En de dag zal beginnen met, uh, met wolkenvelden en wat zon. En uh, in de middag dan gaat de buienkans toenemen. En dat is volgens de laatste computerberekeningen zou dat uh, vanaf twee uur kunnen gebeuren. Oh, daar hebben we helemaal geen rekening mee gehouden. Nee. We dachten aan mooi weer. Nou daarom, daarom bel ik ook even. Ja heel goed. <laughs> We zitten net tegen Ger Groene daar te vertellen. Morgen lekker een zonnetje als je daar in muziekpavillon optreedt. Ja. Vanaf half twee, maar dat kan wel eens tegenvallen dus. Ja, het zou tegen kunnen vallen. Maar dat zijn dus de laatste berekeningen, op en, en de weermodellen, dat zijn de Amerikaanse, het Engelse en het Duitse weermodel... die zijn het niet allemaal met elkaar eens. Dus er zit een, een zekere vorm van onzekerheid in. Uh, er staat dan een uh, zwakke, tot matige wind uit meest zuidelijke richtingen... En doordat die wind uit het zuiden komt, uh, krijgen we temperaturen toch even goed nog van uh, rond de 24 graden morgen. Oké, okay, dus uh, ja, ja, ja de... hoge temperatuur. De Korte, ja. korte broek kan aanblijven. Een ja. beetje goed. regen overheen, maakt niet uit. Het is toch? het wel? Korte broek en weer morgen. Dat hoor. dacht ik wel. Ja, en dan, uh, dan maandag. Dan uh, beginnen we met wolkenvelden. Het zal uh, waarschijnlijk droog blijven maandag. En in de loop van de middag dan gaat het weer opklaren. Dan komt zonnetje er weer bij, maar dan is de temperatuur aanzienlijk lager. Die is dan ongeveer 18 graden. Bij een matige westelijke wind, ja, dan komt de wind van zee en dan gaat de temperatuur zakken. Ja. Oké, okay, nou ja, als het weekend maar mooi is, hè, zeg ik altijd maar. Ja, nou, het blijft in ieder geval warm. En uh, ja, als je je korte broek aan hebt, dan uh, kunnen je pijpen tenminste niet nat worden. <lacht> de waarheid als een koer, ja, ja. Nou, en dan uh, na het weekend wordt het dus uh, vanaf uh, dinsdag wordt het, uh, echt wisselvallig. Dan uh, kunnen we elke dag toch wel een, uh, een bui verwachten. En aan uh, het eind van de week ziet het dan eruit dat we dan weer een weersverbetering krijgen. Kijk, daar houden wij van. Ja, ik wil ook toch positief eindigen. Hoor. Ja, dat dacht ik ook. Nou, daar ja. ben ik onwijs blij mee. En ik ben ook blij dat je weer terug bent. Ja. En dat de mensen het uh, weerbericht weer uh, kunnen nalezen op internet. Ja, kan weer op internet en op de kabelkrant. Dus, die is weer helemaal compleet, Roep. www.meteopagina.nl En uh, ook al op de mobiele telefoon, Lex? Ja, dat is www.meteopagina.nl En dan slash mobiel. En op de kabelkrant, kanaal 45. Daar staat hij weer op. Helemaal. En morgen alleen uh, even niet, uh, Lex. Wat ja. hebben we? Morgen hebben we Race TV. Ja. De hele dag de masters live te volgen op televisie. Maar dan kan je s'avonds weer kijken, hè. Dat bedoel ik. Ja. Daar heb jij weer een punt. Ja. Hé hey Lex, geniet van het mooie weer van vandaag. En een fijne dag verder, hè? Ja, ja jij, jij ook. Hè? Jij ook. Geniet van het geniet zonnetje ervan. op het Zoonvoortse strand. Okay. Wat willen we nou nog weer, hè? Dankjewel, Lex. En volgende week is Lex er uiteraard weer zo rond half drie bij Zoonvoort op zaterdag. Ah, morgen. Oh, sommerlang zal die bij ons zijn.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 The way the moonlight shined upon her hair And we were trying different things Try and plaatje gaan draaien. We hebben ook de televisie even op uh, SBS6 gezet. De Oefen Interland, de laatste voor het WK-schade in de Amsterdam Arena. Tussenstand Nederland-Hongarije. Daar komt hij aan. 1-1. Op dit moment met uh, bijna 40 minuten gespeeld. Ja en uh, Erwin Koeman, de, de coach van Hongarije, had van de gezegd van ik ben opgebrand om tegen Nederland een goede uitslag neer te zetten. Want Nederland en Hongarije treffen elkaar ook tijdens de kwalificatiereeks. Nu komt hij van het EK in 2012. Oké, okay, nou hij is goed op weg hè, met een 1-1 tussenstand. Ja, en dus. de quote van Erwin was van Nederland is kwalitatief gezien een stuk sterker dan wij. Maar ik wil hier absoluut niet met 5-0 worden afgeschoten. En zoals het eruit ziet, gaat dat ook niet gebeuren. <laughs> hier is Barry Manolo. Ja, leuk hè? Zo'n hele studio vol uh, bij CFM met oranje supporters. Ja, toeters, ja, ja, ja. petten. Alles hebben ze op en, uh, en bij zich. Alles is er. Voetballen hebben ze ook bij zich. Oranje ballen vliegen hier door de studio van CFM. Want we zijn uh, naar uh, de oefeninterland van het uh, WK aan het kijken. Nederland, Hongarije. De stand nog steeds 1 tegen 1. En de Masters op het circuitpark zo. Voor uiteraard gaan we straks daar uh, verder aandacht aan besteden. Met ja. Willem van Dezen op het circuit. Ja, we kunnen hem dus nu even tot half 4 niet bereiken, omdat ze zo'n uh, ...zich aan het kwalificeren is voor, uh, voor morgen. Mm -hmm. Dus uh, hij zegt dan uh, ben ik er even niet. Dus nee, dat dan, begrijpen we. Dus we, we wensen Justin erg veel sterkte. En ik hoop echt dat hij er morgen uh, bij is. En dat hij, uh, ja, wie weet, een, uh, onder de hoede wordt genomen door Red Bull. En een racecarrière kan beginnen. Wauw, dat zou mooi maar zijn. Ja, al die activiteiten in, uh, in en rondom Zandvoort... ...is natuurlijk uh, de nodige uh, aanpassingen ten aanzien van de verkeersdrukte. Er worden dermate veel bezoekersaantallen verwacht om morgen en wordt er geadviseerd natuurlijk om op de fiets te komen en als men in de omgeving van Zandvoort woont of de trein te nemen. De NS zet extra lange treinen in. Vanaf morgenochtend 8 uur in de ochtend rijden er acht treinen per uur naar Zandvoort. De grootste drukte richting Zandvoort wordt verwacht tussen 10 uur en 2 uur. En wederom retour richting Haarlem tussen 4 en 6 uur. Reizigers moeten rekening houden met langere reistijden. Om files en overvolle treinen te vermijden... adviseert de gemeente Zandvoort bezoekers vroeg naar Zandvoort te komen... en na afloop van het evenement niet naar, het, niet naar de trein of naar de bus te gaan... maar gezellig even Zandvoort in te gaan... alwaar de lokale winkeliers en horeca ze met open armen zullen ontvangen. Voor bezoekers die toch maar die heb je toch altijd hè, die toch nog met die auto komen... zijn er verkeersmaatregelen genomen om het verkeer zo optimaal mogelijk over het wegnet van Zandvoort te sturen. Politie en verkeersregelaars zullen aanwijzingen geven om de verkeerscirculatie te optimaliseren. Maar niet alleen Zandvoort is bezig geweest, nee, ook Bloemendaal laat van zich horen... want de burgemeester van Bloemendaal heeft een noodverordening vastgesteld. En deze noodverordening maakt het mogelijk om morgen de voormalige oude vuilnisbelt, genaamd de oude belt. Zeg jij dat wat? Nee. Oh, mij ook niet. Gelegen aan de zeeweg de Overveen in gebruik te nemen als overloop parkeerplaats. Ik denk dat als je gaat lopen, dan ben je nog sneller dan met de auto. Oh, je ziet dat bij het, de ingang van het park, he, ja, volgens het, mij. Da, klopt, daar, daar. Ja, klopt. Ja, ja. Dus daar kunnen, dat is dan de noodverordering. Daar kunnen auto's parkeren. En uh, dan zou ik gewoon gaan lopen. Want dan ben net, als mensen dan toch met die auto die zeeweg opgaan. Die, die, die haal je makkelijk in lopend. Dus morgen gewoon met het uh, openbaar vervoer naar Stanford komen. En laat die auto thuis. En als je toch met de auto komt, gewoon gezellig het centrum in. Want uh, de winkeliers en uh, horeca-ondernemers zijn helemaal klaar voor u. Met heel veel uh, leuke verrassingen. Activiteiten. Speciale maaltijden. Aanbiedingen. Aanbiedingen. Alles. Kortom, Sanford uh, heeft het en uh, jij beleeft het. Heel goed. <laughs> Oké, okay, dat bedoel ik. Nou, we hebben weer een plaatje voor je. Hier is Train en Hey Soul Sister. Hey.